Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Heeft u nog een kop thee voor me, meneer Wigbold? Ik ben eigenlijk al dicht. Ja, ik ben laat. Om dit uur, Binten. Dank u. Choqueert jou dat ook, die reclame van Pentip? P? Panty P...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 Ik denk dat Albert zich erbij neerlegt. Maar als je op de restauratie van het museumbezit gaat bezuinigen, dan betekent dat op termijn toch kapitaalverlies. Maar zou dat niet voor alle bezuinigingen op de cultuur gelden. Tuurlijk, daarom durft hij al eens niet voor zo werken. Zo zou ik het niet durven formuleren. is gewoon niet voor de donderrode regering van ons. We hebben de pest aan cultuur, zijn elitair. <tus>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 Ik heb je artikel over Chine Commander gelezen. Wat vind je ervan? Ik vond het heel goed. Heel inlichtend vooral. Ja, ik zie ook nog een artikel over Steenvoet. Hm, dat zal ik zeker doen. Dat wil ik graag lezen. Ha. Ha. Dag moeder. Hoe gaat het? Goed hoor. Hoe was het? Ja, dat is anders. Jij zeker niet? Uh, nee. Dank je. En jij, Henriette? Nee, ik ook niet. Krijgt Maarten geen bord? Nee, Maarten wil niet. Wil hij niet? Maarten heeft last van zijn maag. Heeft hij last van zijn maag? <laughs> maar je bent toch niet ziek? Nee, maar het is.